Mozes wilde weten wie het was die tegen hem praatte. Hè? God zegt, ik ben die ik ben. Ik ben Yahweh, zei hij tegen Mozes. Hè? Hij zag die braamstruik branden. En Mozes moest naar Egypte gaan, maar hij wilde het niet. En toen moest hij die staf op de grond gooien, weet je nog? Moest hij die staf? Ja, die werd ineens een slang, ja. En toen pakte hij hem op en toen werd het weer gewoon. En toen moest hij zijn hand in zijn jas steken. En toen werd zijn hand ineens. Ja, werd helemaal wit, hè. We zijn helemaal ziek, ja. We zijn helemaal ziek, hè. Toen werd hij weer gezond. En nog steeds wil Mozes niet, hè. Zegt hij, ja, nee, ik kan niet praten, zegt hij dan. Ik kan helemaal niet praten. En dan wordt Yahweh boos. En dan zegt hij, nee, je moet gaan. En dan ik stuur je broer, zegt hij. Die help je dan. Je broer kan goed praten. En die stuur ik dan. dan neem je stok mee, daar doe je wonderen mee. En dan maakt God zich bekend aan Mozes met zijn naam, hè. Jahwe. En dan stuurt God aan Aaron om Mozes te helpen. En zo gaan ze samen op pad. Nou, daar gaan we nu over praten. En Yahweh die zegt tegen Mozes, ga nu terug naar Egypte. Want de mensen die jou wilden doden, de farao die wilde hem doden, die zijn, zijn er niet meer. Die zijn gestorven. Mozes die ging terug naar Midian. Die had natuurlijk dat gesprek gehad met God. God stuurt hem terug. En die gaat terug naar zijn schoonvader Jethro, Want hij had natuurlijk alle schapen erbij bij hem. Dus die moest hij terugbrengen. En dan zegt hij tegen zijn schoonvader, hier zie je hem lopen uit de bergen, gaat hij terug. En Mozes die zegt dan tegen zijn schoonvader, ja ik moet terug naar Egypte. Ik ga mijn familie opzoeken om te kijken hoe het met mijn volk gaat. Dat is goed, dat is prima. Ga in vrede, zegt hij dan. Dus hij zal iets gezegd hebben van shalom, ga in shalom. Hier is hij aan het praten en dan moet hij natuurlijk afscheid nemen. En dan gaat hij op reis. En dan zet hij zijn vrouw en zijn kinderen op een ezel en hij vertrekt naar Egypte. En dan zijn stok mee, want dat had God tegen hem gezegd. Want die stok was heel belangrijk. En hier zie je dan met zijn gezinnetje. Hij had twee zoons. En ja, zegt tegen Mozes in Egypte, moet je voor de faro alle wonderen doen die ik je geleerd heb. Maar de faro zal het volk niet laten gaan. Hij doet het echt niet hoor. Dus je kunt al die wonderen laten zien. Maar de faro gaat toch niet zeggen van, oké, okay, ik ga luisteren. Nee, de farao gaat niet luisteren. Want ik zal ervoor zorgen dat hij niet toegeeft, zegt hij. Zegt Jawe en blijft weigeren. Dan moet jij tegen de farao zeggen: "Ja, maar luister eens. God heeft gezegd: Ik ben Jawe en ik houd van het volk Israël alsof ik mijn oudste zoon is. En ik wil dat je hun vrijlaat en gewoon laat vertrekken." Maar hij zal niet luisteren. Ik heb je gezegd, de farao, dat je mijn volk moet laten gaan, zegt hij. Want ik wil dat het volk voor mij een feest gaat vieren. Om mij te vereren. Maar dat gaat hij niet doen. De farao wil niet luisteren. heeft er helemaal geen zin in. En dan belooft God iets, en dat is heel erg. Dan zegt hij tegen de farao, via Mozes: Als je helemaal niet luistert, dan zal ik je oudste zoon doden. Nou, dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk. Ja, we tegen Mozes gezegd. Gaan we naar de woestijn en dan kom je je broer tegen, Aaron. En zijn broer die was iets van drie of vier jaar ouder. En Aaron die had ook een bericht gekregen van Yahweh dat hij naar de woestijn moest gaan om dus Mozes op te zoeken. En ze komen elkaar dus tegen. Ze komen elkaar tegen bij de heilige berg waar die brandende braambos was. En daar omhelzen ze elkaar. Dan komen ze elkaar weer tegen. Wie weet hoe lang het geleden is dat ze elkaar gezien hebben. 40 jaar, bijna niet voor te stellen hè. 40 jaar heeft dat geduurd voordat ze elkaar weer zagen. Dat moet natuurlijk een enorme ontmoeting zijn geweest. Dan heb je iemand 40 jaar niet gezien, je broer, en dan snap je dat je blij bent. Dat je elkaar ineens weer ziet. Want Mozes was ook ineens vertrokken. Hè? Hij had natuurlijk die naar gedood en dat komt uit en hij moest, ja, op stille sprong moest hij weg. En Mozes vertelt alles wat Java tegen hem verteld heeft, vertelt hij aan Aaron. Want Aaron, die moet het allemaal gaan vertellen aan het volk. Dus als hij alles verteld heeft, gaan ze samen op pad. En ze komen in Egypte met z'n tweeën. En dan roepen ze alle leiders van het volk roepen ze bij elkaar. En dan zeggen ze, luisteren, we hebben een hele belangrijke boodschap tegen jullie Te vertellen. En niet van ons, maar van God. Want God is aan Mozes verschenen. En God wil jullie vrijmaken, jullie uit Egypte halen. En om hen te overtuigen dat echt God tegen hen gesproken heeft, laat Mozes die wonderen zien. Dus wat laat hij zien? Hij laat die stok zien, die in een slang verandert. Hij laat zijn hand zien, die hij in zijn mantel stopt. En dan als laatste dat bloed. Laat hij allemaal zien, aan al die mensen. En de mensen zijn ontzettend blij, want ze geloven dat het echt zo is dat God echt verschenen is aan Mozes. En ze waren enorm blij. En ze gaan echt een beetje feest vieren van dat ze gehoord zijn door God. Dat ze hebben heel veel gebeden en heel veel gevraagd aan God. En nu is het tijd dat God naar hun gaat luisteren. En dan gaan Mozes en Aaron gaan naar de farao. Want dat had God gezegd, je moet naar de farao gaan. En ze gaan naar de farao en ze zeggen tegen de farao: "Luister. Wij komen in de naam van Yahweh, de God van Israël. En die heeft gezegd, u moet alle Israëlieten vrijlaten. Want die moeten naar de woestijn om een feest voor hem te vieren. Ha, zegt Farao, dat zal wel zeker. Wie is dat? Yahweh, die ken ik helemaal niet. Waarom zou ik naar nou moeten luisteren, als ik hem helemaal niet ken? Ik heb er nog nooit van gehoord, zegt hij. Waarom zou ik dat doen? Daar heb ik echt geen zin in. Ik heb gratis mensen die voor me werken. Ga ik niet doen. Nee hoor. Ik laat jullie niet gaan. Ja, wacht even, zegt Mozes. Maar de God van Israël, Yahweh, heeft echt tegen ons gesproken. En die wil echt dat je de Israëlieten loslaat. Die wil echt dat je hem vrijlaat. En dat ze naar de woestijn gaan om een feest te vieren voor Yahweh. Dat wil die. Dus ik zou maar luisteren. Anders dan straft hij met ziekte of met oorlog, zegt Mozes. Dus de farao wordt gewaarschuwd. Voor allerlei dingen. Maar. Faro zegt. Nee nee nee. Jullie zijn een stelletje raddraaiers. Jullie komen hier een beetje oproer Verkondigen. Jullie doen een beetje moeilijk. Jullie hebben zeker tijd over. Jullie hoeven niet zo hard te werken zeker. Weet je wat. Ik zal zorgen dat jullie wat extra werk krijgen. Want jullie doen te weinig. Jullie mogen harder gaan werken. En ze moesten al heel hard werken. En nu moest ineens komt er een hele grote straf bij. Want nu zegt hij, voor moest luisteren, om die stenen te bakken, dan moesten ze stro met klei vermengen en dan werd dat gebakken. Hij zegt, dat doen we niet meer. Hij zegt, dat stro, dat krijg je niet meer. Dan moet je dan nou voortaan allemaal zelf gaan zoeken. Nou ja, zeg. Dus hij geeft opdracht aan de opzichters en de slavendrijvers Hij zegt, moest luisteren, vanaf vandaag mag je geen stro meer geven aan de Israëlieten. Want ze hebben tijd over. Ze vervelen zich. En daarom gaan ze op zoek naar God. Nou, dat wil ik niet. Dus laat ze me lekker keihard werken. En ze moeten hetzelfde aantal stenen maken... als dat ze daarvoor deden. Dus hoe ze dat doen, dat moeten ze zelf maar weten... maar ze krijgen geen stroom meer. Nou, dat is een toestand. Nou waren dus Moos en Aaron bij de leiders van het volk geweest... om te vertellen dat God hun gehoord had. en Dat God wilde ze vrijkomen... Daar waren ze ontzettend blij om. En nu blijkt, ja, ze komen nog helemaal niet vrij. Nee, ze moeten nog harder gaan werken zelf. Nou, dat moet een hele grote straf zijn geweest. Dus de bewakers en de controleurs, die vertellen dat aan de Israëlieten. En de Israëlieten worden boos. Zeiden, ja, maar dat was de bedoeling niet. De bedoeling was dat wij vrij zouden komen. Dat hadden ze beloofd, Moos en Aaron. Mozen en Aaron hadden gezegd... Moest luisteren, jullie komen vrij en we gaan feest vieren in de woestijn. Maar nu kregen ze heel veel slaag en moesten heel hard werken, omdat ze te weinig stenen maakten. Want ja, dan moesten ze zelf ook dat stro gaan zoeken. En dat kostte heel veel tijd en konden ze niet genoeg stenen maken. En dan kregen ze weer een pak slaag van de Egyptenaars. En toen gingen de Israëlieten gingen klagen bij Moza en Aaron en zeiden, dat is niet eerlijk hè, jullie hebben het tegen ons gezegd. Dat God ons vrij zou maken, dat we uit het land zouden gaan, we zouden een feest gaan vieren. En jullie doen het helemaal niet. De farao is erg boos dat hij te weinig stenen krijgt. Dus die geven opdracht aan zijn bewakers: sla ze nog maar een beetje harder, want ze werken gewoon niet hard genoeg. Ze zijn veel te lui. En het werd echt een groot probleem. Dus ze gaan naar Mozes en naar Aaron en ze klagen: maar ze luisteren, jullie hebben beloofd dat God naar ons zou luisteren. En dat we vrij zouden komen en het is niet gebeurd. Nee, we moeten nog veel harder werken als dat we eerst deden. En ja, dat snappen mozes en Aaron. Maar hun krijgen de schuld. Want ja, als hun niks gezegd hadden... dan was er eigenlijk niks aan de hand geweest. Dan hadden de islieter gewoon gewerkt. Hadden ze geen extra pak slaag gekregen. En ze zijn zo boos dat ze zeggen tegen mozes en Aaron... ja, jullie zijn eigenlijk gemeen... en we hopen dat jullie straf krijgen van Yahweh daarvoor. Omdat jullie ons voorgelogen hebben... Wij komen helemaal niet vrij. Nee, we moeten alleen maar harder werken. En Moos die gaat terug naar Jahwe. Want die snapt het ook niet. Die dacht, ja, waarom heeft de vader niet geluisterd? Waarom moeten we nou ineens harder werken? En hij gaat naar de juiste plek. Hij gaat gewoon weer terug naar Jahwe. En hij zegt, heren, waarom gaat het nou mis? Waarom moeten ze nou veel harder werken? Dat had hij toch niet beloofd? Waarom heeft hij mij hierin gestuurd? Nou is alles misgelopen. Nou wordt het nog veel erger als dat het geweest is. U hebt het volk niet gered. Ze zijn nog steeds niet vrij. Maar de heer zei tegen Mozes. Ja, maar nou gaat mijn plan van start. Nu ga ik met mijn plan beginnen. Wat ik bedacht had. Om de farao en de Egyptenaren te dwingen. Om jullie los te laten. Om jullie vrij te laten. Hij zal op een gegeven moment jullie allemaal uit zijn land wegjagen. Omdat hij jullie zo beu is. En de straffen zo beu is. ...dat hij echt op een gegeven moment zal weten, moest luisteren. Ik moet gaan luisteren. Nou, wat zijn nou de leerpunten? Moos ontmoet Aaron na 40 jaar en vertelt hem alles. Moos met zijn gezinnen Aaron gaan naar Egypte. Ze praten met de Israëlieten. Ze laten de wonderen van Yahweh zien, hè. Die staf die een slang wordt. Zijn hand die met laatst wordt en weer gezond. En het bloed, het water dat bloed wordt. De Israëlieten zijn blij dat Yahweh hen niet vergeten heeft... Dan gaan ze naar de faro met de opdracht van laat mijn volk gaan. Maar ja, die faro kent Yahweh niet. En die zegt, dat ook niet. Ik weiger. En de faro die maakt het veel zwaarder voor de Israëlieten. Ze moeten veel harder gaan werken. Ze krijgen meer klappen. En de Israëlieten gaan klagen tegen Mozes en Aaron. En dan gaat Mozes praten met Yahweh. En God zegt te helpen. En dat is eigenlijk het meest belangrijke. Hè? Als er iets niet gaat zoals je wil dat het moet gaan... Ga praten met Yahweh, leg het hem voor, zeg wat er mis is en dan luistert hij.